Drie uur. Freddy van met het nos Waarnemer omgekomen van de OVSO, de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. De auto waarin hij zat reed in de buurt van Loansk op een landmijn. Andere waarnemer raakte gewond. De OVSE zit sinds drie jaar in Oekraïne met ongewapende burgers. Die houden toezicht op de strijdende partijen. Dat zijn het regeringsleger en pro-Russische rebellen.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 Rond het middaguur was de opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen 28,5 procent. En dat is net iets hoger dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. De stemlokalen zijn tot zeven uur vanavond open. In Parijs en andere grote steden zelfs tot acht uur. Belangrijke incidenten worden niet gemeld. In énim Beaumont, in het noorden van Frankrijk, waren protesten toen Marine Le Pen daar ging stemmen. Een aantal veemenbetogers met Poetin- en Assad-maskers op werd gearresteerd. Bij een zeilongeluk voor de kust van Vlieland is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer zat op een zeiljacht uit Engeland van zeven meter. Het sloeg om. Een getuige zag het gebeuren vanaf het strand, meldt Omroep Friesland. Maar het is niet duidelijk of er nog meer mensen aan boord waren. Hulpdiensten zoeken naar andere mogelijke opvarenden. Het weer, wolkenvelden en zon, ook een enkele bui...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 Files op taal 2 Amsterdam richting Utrecht bij Knoop het Holendrecht, 2 kilometer bij wegwerkzaamheden. En op taal 44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. I don't drink coffee, I take tea, my tea.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 Even een vakantieplaat zo op de zondagmiddag, Albert uh, Maar ja, tegenwoordig uh, moet je niet meer gaan zeggen dat je naar Turkije op vakantie gaat. <lacht> Daar kun je, je niet echt fout te leggen, ik.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 Momenteel digitaal te ontvangen via DAB plus kanaal 5C in de grote regio van Zandvoort. Goed nieuws of niet? Ja toch? Briljans. Ja, ja, ja. ja. En we hebben de zin in nu twee van Zandvoort op zondag. Met uiteraard heel veel aandacht voor sport zoals dat hoort op een...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 We gaan weer een lekkere plaatderij uit de jaren 80. Hier is de Breakfast Club en Right On Track.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 To Bessie, Bessie to attack a Marilyn with me. Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack a Marilyn with me. I'm digging, I'm digging it out.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 27 jaar geleden begon het voor CFM in Zandvoort als lokale radio. En ook toen hadden we al het programma de Euro Breakdown met daarin de 40 beste platen van Europa.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 Maar mijn hals, ja, zo gaan we weer op uh, naar de evenementagenda agenda zo dadelijk weer naar de stapel voor je neus. Dus... Ja, ja, een stuk minder. Oh, een stuk minder. een stuk minder. Ja, we hebben gisteren natuurlijk gehad. En vandaag hè? en ja. vandaag heel veel. Ja, ja oké. Okay. Nou, we krijgen zo dadelijk door naar deze van Shelly Roth.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 ja, en dan gaan we ons woensdag gaan we ons langzaam maar zeker opmaken voor de Koningsdag. Ga je opmaken? Donderdag. Donderdag? Ik zeg wij. Wij ja, gaan ons opmaken, oké. Okay. Dan beginnen we op woensdag op 26 april vanaf 8 uur. Dan wordt de Koningsnacht gevierd. Een traditie in Zandvoort aan Zee. En wel Koningsnacht bij Laurel en Hardy. Deze avond speelt de coverband Crush. Dus er wordt een hele gezellige Koningsnacht bij.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 www.hark.nl. www.hark.hark.nl Ik zou zeggen, heel veel plezier bij de komende evenementen, met name koningsnacht en Koningsdag. En dat weekend daarop volgend op het circuit Wie Zandvoort. En op 30 april hebben wij ook een feestje, toch? Ja, ja? Nou, ik, ik denk dat ja, we oh, ja, nee, nee, ja, nee, nee, nee, nee, ja, Ja, ja, ja, ja, ja. je en Formule maar 1, weer. Formule 1, 30 april. Formule 1, ook oh, ja, die hebben niet we ook. Vergeten, die hebben niet we ook om 2 uur, hè, is de race. Ja.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 tried to run away Ja, het blijft eh, een van mijn favoriete okay, well, plaatsen, plaat, yeah. deze. De Stereo MC's en Lost in Music en My Name is Rob. Ja, en dat From klopt ook nog, hè. Gelukkig. The the ja, the jawel. The nou ja, nietje van alweer heel veel jaren geleden. Je hoorde hem weer eens langskomen op de zondagmiddag bij CFM. En wat voor zondagmiddag, hè, he? Albert-Jan? Heb je zonnebril bij of niet? Ja, ik was hem even kwijt, maar ik zat op mijn <laughs> voorhoofd. <laughs> ja, ik zag je al zoeken. Via www.zfm-live.nl kan je trouwens live meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10A.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 We hadden het net uh, in de studio even uh, over uh, vliegen. Jawel. Want uh, ja, dat is wel uh, spectaculair, hè? Gewoon uh, om, uh, om mee te maken. Ja, zeker. En uh, twee vliegen hebben we het over. Twee vliegen en uh, een eenmotorig vliegtuigje over de Alpen te vliegen. Ja, ook. Dat, uh, dat heeft een absolute aparte discipline. Dus ja, ik zat dan op 10 kilometer, dan is het ook wel een mooi gezicht, hoor. Als je over de Alpen vliegt. Ja? Ja, dat is lekker, is lekker <laughs> ver weg. En dan ja, heb precies. Je niet te veel last van turbulentie. Goed.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 Een student uit de jaren tachtig die heel veel praten in die tijd gescoord heeft, heel veel iets.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 A fool not a fool not a fool no you're not fooling anyone Zingen van uh, Dua Lipa en uh, Be the One. Zo vlak voor het nieuws en weer van uh, vier uur. We gaan nog één plaatje draaien. Shampoo en make my love go. Graag tot zo. Pass me a drink to the left. I'm like, you should come out.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 baby move your body for me for me for me